Het weer overwegend zonnig, maximaal van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. Vanavond vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS-journaal. Nou, het verkeersinformatie viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Borren en Roosteren, drie kilometer. De weg is daar helemaal afgesloten. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Eindhoven kan de borden U15 volgen. En verkeer richting Breda, Rotterdam kan omrijden via Antwerpen. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Maandag 30 mei, goedemorgen. Komt hij wel of komt hij nu nog niet? Het hangt af van de rechter in over. Radko Mladic de komende uren al wordt overgebracht naar Scheveningen. Laatste nieuws over Mladic in het hoge beroep dat dient. Over zijn overdracht aan het Joegoslavië-Tribunaal krijgt hij van onze correspondent David Jan Godfra. En mocht hij op het vliegtuig naar Nederland worden gezet. En dan kan het snel gaan. Gaan we schakelen met het vliegveld van Rotterdam en de gevangenis in Scheveningen. Over wat Mladic daar te wachten staat. In de loop van het proces praten we vanochtend met hoogleraar internationaal recht Harmen van der Wild. Hij is de gast na half acht. De paniek in Duitsland vanwege de E. bacterie neemt toe. Er wordt vandaag in Berlijn crisisberaad gehouden. Daarover hoort u correspondent Wouter Meijer. Wij praten er ook verder over met Roel Cortinho van het RIVM over de mogelijke oorzaak van de besmetting. En inmiddels wordt er bij de buren geen komkommer meer verkocht. We zijn vanochtend bij een komkommerkweker en het productschap tuinbouw reageert op de ineens stortende verkoop. We hebben het ook over de mobieltjes op middelbare scholen. Het onderzoek blijkt namelijk dat de meeste scholen geen idee hebben hoe ze om moeten gaan met het gebruik en bezit. van de Raad voor voortgezet onderwijs reageert. Zet Blatter lijkt het ook weer voor elkaar te hebben. Hij is nu nog de enige kandidaat voor het nieuwe voorzitterschap van de FIFA. Praten we over met Arno van Meulen. En u hoort over de opkomst van de Mediabox. Misschien heeft u hem wel. Dat kastje naast uw televisie. Het kan ook nog eens een tropisch warme dag worden. En dan met name in Limburg. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Duitsland stopt met kernenergie. De 17 kerncentrales gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die na de kernramp in het Japanse Fukushima... al tijdelijk dicht gingen, gaan ook niet meer open. Volgens Jürgen Trietin, fractievoorzitter van Bruntnis 90... die Groenen bleven er tijdens de onderhandelingen... ook nog wel veel vragen onbeantwoord. Daarbij zijn veel vragen. etwa hinsichtlich zogenaamde stille reserven. Wie zal erzatscapaciteiten uh, gemaakt werden? Nou, daar is het kabinet dus uiteindelijk wel uitgekomen. Om eventuele problemen met de energievoorziening te voorkomen, blijven drie reactoren nog een jaar langer open. Volgens Sigma Gabriel van de SPD verliepen de twaalf uur durende besprekingen wat moeizaam. Wat we vaststellen is dat wat de atomausstieg angeht, alsook het afschalten der laatste kraftwerken, zich offensichtlich, cdu en fdp mühsam daarop te bewegen, dat we wir wirklich tot een uitstieg uit aus de atoomenergie komen. Servische oud-generaal Mladic komt dus mogelijk vandaag nog naar Nederland. Een rechter beslist of het hoger beroep gegrond is. Als het wordt verworpen zal Mladic naar verwachting direct naar Scheveningen worden overgebracht. Onze correspondent David-Jan Godfoy.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 Echtscheidingen worden ook op Malta mogelijk. De meerderheid van het land heeft voor een wet gestemd die dat mogelijk moet maken. Malta was het enige land in de Europese Unie waar ruziende echtparen niet mochten scheiden. Conservatieve premier Gonzi legt zich aan de uitslag, zegt zich aan de uitslag van het referendum te houden. Il risultato tal maggioranza favore del divorzio muove il risultato listatien. Madana cola. Issa wa dmitana lenarau. De regering van het volk wordt gerespecteerd. Nou, hoewel het niet het resultaat is dat we gehoopt hadden, zal de mening van de meerderheid gerespecteerd worden. Al dus, De Nederlander Michiel Patsel, die zich sterk maakte voor de scheidingswetgeving, de premier niet op zijn woord. Laten we het eerst nou maar eens zien dat die wet er daadwerkelijk doorkomt. Want ze zijn heel goed in het trucje spelen. En ja, je, je weet het nog maar niet. Uh, een kat in het nauw, hè? Ja, die maakt vreemde sprongen. In de voorgestelde wetgeving staat dat mensen pas in aanmerking komen... voor een scheiding als ze al vier jaar uit elkaar zijn. Het direct scheiden, dat uh, zou je hier nooit doorkomen. Daar ligt het nog veel te gevoelig voor. Het is een, hele, het is een grote stap in, uh, in de goede richting. Uh, dit is eigenlijk een beetje naar, naar het Ierse model, zeg maar. Het referendum stemde overigens maar een kleine meerderheid... voor het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta wel dichter bij Europa brengt. De vraag naar komkommers in Duitsland neemt steeds verder af. Onze oosterburen zijn er niet gerust op dat ze de groenten veilig kunnen eten. Omdat de EHEC-bacterie was aangetroffen op Duitse komkommers. Zolang de oorsprong van de bacterie niet gevonden is... adviseren de autoriteiten geen komkommers, tomaten of bladsla te eten. En dat advies wordt in Duitsland goed opgevolgd. Dat is misschien een beetje voorzichtiger, als er eventueel een gemuze voorkomen zal. Ik also dus niet roze meer eten. Sondern wirklich nur abgekochte Sachen en würde me die Sachen ook genauer angucken, die ik kaufe. Also, ik wäre schon een bisschen vorsichtig. Voorzichtig dus met het eten van rauwe groentes. Wetenschappers hopen snel meer duidelijk te duidelijkheid te hebben over de oorsprong van de bacterie, zegt deze Duitse professor. De stand is zo, dat im Moment in de verschillende Untersuchungslaboratorien ...naar fieberhaft gesucht wordt. En in de nächsten dagen hoop ik, dat ook het Lebensmittel identifiziert wordt. Het zal dus nog een paar dagen duren voordat duidelijk is waar die EHEC-bacterie nou vandaan komt. Nederlandse telers maken zich zorgen, want door minder Duitse klanten blijven zij met een flinke overschot aan komkommers zitten. Het zit er dik in dat heel veel komkommers van, uh, van, van de Nederlandse tuinen, maar dat het toch gestort gaan worden en dat ze, dat ze gewoon weggegooid moeten worden. Nou, later deze uitzending hoort u meer van deze teler. In Berlijn houdt de regering vandaag crisisoverleg over de uitbraak van de darmbacterie EHEC. FIFA voorzitter Sepp Blatter wordt niet langer verdacht van fraude. Ook stopt het onderzoek van de ethische commissie van de voetbalbond naar de vermeende omkoppraktijken rond de voorzitter. The committee is satisfied that in respect of Mr. Sepp Blatter, president of FIFA, the article 129 threshold which suggests does there appear to be an infringement of the code of conduct had not been met and therefore no investigation is warranted or will be continued by the committee against him. Gisteren stapte FIFA prominent bin Hamam op. Hij wordt nog wel verdacht van fraude. Bin Hamam was tot voor kort de tegenkandidaat van Blatter in de strijd om het presidentschap van de FIFA. Door het vertrek van zijn opponent is Blatter nu nog de enige kandidaat voor de functie die hij nu openkleedt. Verkiezing loopt geen vertraging op, zegt de FIFA. I mean, there is no reason to postpone. I mean, the allegations and uh, what has been said against Blatter has been clean by the ethics committee and the other candidate withdrew before even the decision of the ethics committee came out. Amerikaanse president Obama heeft het rampgebied in Joplin bezocht, Het werd vorige week getroffen door die zware tornado. President Obama zijn mee te leven met de slachtoffers en daar alles aan te doen om het herstel mogelijk te maken. These things are beyond our power to control. But that does not mean we are powerless in the face of adversity. How we respond When the storm strikes is up to us. we Ook de gouverneur van de getroffen staat Missouri, Jay Nixon hield een toespraak. We have come to mourn what the storm has taken from us, to seek comfort in community and to draw strength from God to build anew. President Obama zei nog ook veel steun te krijgen van andere wereldleiders. Yet world leaders coming up to me. Let the people of Joplin know we are with them. We thinking about them. We love them. Door de tornado kwamen 142 mensen om het leven en er zijn nog tientallen vermisten. In de Verenigde Staten wordt vandaag de hele dag stilgestaan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Ook de militairen in Afghanistan vieren Memorial Day, zoals dat heet, door het aansteken van kaarsen en het zingen van liedjes. Vrijheid door liefde zongen de militairen. Deze Amerikaanse soldaat probeert iets concreter uit te leggen waar Memorial Day herdenking over gaat. The idea is to have a candlelight vigil. Um, everyone was allowed to submit a picture of a loved one that was either killed in action during a conflict or served in a conflict. Um, I submitted a picture of my grandfather, John Tobias, who served in World War 2. En ondanks alle goede bedoelingen is er toch nog oorlog, vertelt deze militair. You know, the, the war still goes on and we're doing what we can here that they aren't forgotten and that the legacy of all of those service members who have given the ultimate sacrifice that that's what we're doing here tonight. We're here to recognize them so that they know that their their legacy is remembered and not forgotten. Cabaretjes Lebbis en Ronald Goedemond zijn genomineerd voor de Polyvinario. Dat is de prijs voor cabaretjes met het indrukwekkendste programma van het afgelopen seizoen. Lebbis is genomineerd met zijn programma Branding. De jury, de jury, de jury, de jury. <laughs> Lebbis is een theatermaker die zichzelf in de tijd geest genadeloos fileert. Weet je wat ik moois zou vinden? Als meneer Geert Wilders de Islam zou gedoofen, dat hij nu de lijn doortrekt. En denkt ik gedoofd in Islam. Dat hij zegt: uh, de Koran wordt verboden in Nederland. Maar je kan in speciale winkels, kan je dan losse bladzijden, mag je dan en je, mag, je mag maximaal vijf aan één sluitende bladzijden. Hoofddoekjes worden verboden in Nederland, maar als je ze bedekt, praat je niet anders. Goedemond krijgt de nominatie voor zijn programma voor Binnen de Lijntjes. De hoorn opgepakt, de groene jong meteen met voorlezen, helemaal lullen. ik heb hem helemaal uit laten praten. Eerst de stilte die er viel, ik keek naar de horloge, ik zeg... Casio G-Shock 200 meter water resist. Hij zegt, wat? Ik, zegt, ja, ik lees ook maar iets voor me totaal niet interessant, Maar ben je met hetzelfde niveau? Goedemond wordt geroemd om zijn kwetsbaarheid... waardoor zijn voorstelling diepere lagen krijgt. Zo zo. Eerder werden voor de Polifinario 2011 al Diederik van Fluiten... en het duo Schudden genomineerd. De winnaars worden eind oktober bekendgemaakt. Na vrijdag, effectenbeursen in New York stonden toen vlak voor sluiting in de plus. Vooral energiefondsen deden goede zaken nadat de grondstofprijzen waren gestegen. Toen aangeven de Dow Jones De sloot uiteindelijk twee tiende hoge, technologiebeurs Nasdaq vier tiende hoge. De Europese beurzen zijn vrijdag ook positief geëindigd. Financiële aandelen gingen aan de leiding naar berichten over versoepeling van de Basel-drie-regels. In Europa zijn de strikte kapitaaleisen waaraan banken moeten voldoen. AEX sloot een half procent in de plus. Op dit moment staat de Japanse niks een actuele handel dus op een winst van, nou, maar geen naam heb, 800 procent. Nog geen tiende. Dit was het nieuwsoverzicht. U kunt het terugluisteren via onze podcast. Uh, dan moet u even naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. Verschillende artiesten, waaronder Paul Simon en Carlos Santana... hebben een brandbrief gestuurd aan het bestuur van de Grammy Awards. Want er waren altijd al 100 categorieën. Maar vorig jaar, volgend jaar dan zijn het er nog maar 70 nog maar. bestuur heeft wat categorieën in elkaar geschoven. En daar is niet iedereen het mee eens. Zoals Paul Simon boos over het feit dat alle wereldmuziek op één hoop is gegooid. En Carla Sontana is tegen het verdwijnen van de categorieën als Latin Jazz en Contemporary Blues. Een nummer van de winnaar van vorig jaar in die laatste categorie.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 put me here still Stay around a little longer, hoor je van Biddy Guy en B.B. King. Dat is dus contemporary blues. En blues is er ook in Utrecht vandaag waarschijnlijk. Mark Robin Visser, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Een beetje blauwig wordt het wel, denk ik, hè? Of gaat het meevallen in Utrecht vandaag? <laughs> Wat denk je? <laughs> nou ja, dat, ik, dat zou nog best wel eens kunnen. Hoewel, als je het zo op het eerste gezicht bekijkt... valt het eigenlijk wel mee. Maar klopt het wel? Hebben ze het wel goed, uh, goed doorgerekend waar heeft die visser het over? Denk sommige <lacht> mensen nu toch vroeg op de ochtend. Het gaat over geld, dames en heren, en over de broekriem die moet worden aangehaald. Hoewel deze maand toch natuurlijk wel erg fijn die loonstrook met de vakantiecentjes erop. Dat trekt de bankrekeningen allemaal weer een beetje recht, hè? Althans uh, in mijn huishouden. Het is al weer bijna op, maar in ieder geval. <lacht> We moeten er een beetje beter op letten ook. Hè? Dan krijg je al die folders weer in de bus van de witgoed- en de bruingoedverkopers... die je allemaal met liefde van je vakantiegeld willen afhelpen. Laten we het gewoon even proberen nog een beetje in de zak te houden. En uh, ja, dat geldt voor de gemeente ook. Hè? Die moeten ook zuiniger met hun centjes omgaan. En Utrecht is volgens mij een van de eerste steden. Ze zijn eruit is klaar. De bezuinigingsplannen zijn rond en uh, volgens de gemeente is het allemaal vrij pijnloos te realiseren. En ik zit hier nu door die plannen heen te kijken. Straks om negen uur worden ze gerealiseerd. En als ik dat dan zo allemaal zie, dan krijg ik toch steeds allemaal van die flashbacks naar dat meisje van die Zeeuwse margarine. En toch letten we ook op de centjes. Ja, uh, en centen, tv. Hey. Precies. Geen cent te veel, geen cent te veel, geen cent te veel hoor. Geen cent te veel, geen cent te veel, geen cent te veel hoor. Geen cent te veel. Dat is goed, want ons ben je heen. Mooi, hè? Lang geleden, maar die margarine doet het nog steeds. Hier in Utrecht uh, heeft de gemeente besloten om de bewoners zelf maar bij de bezuinigingen te betrekken. Wat moeten we gaan doen? Moeten we Amas aan de margarine in plaats van de roomboter? En de Utrechters die zijn met eigen plannen gekomen. Daar is een top 10 van samengesteld, van waar allemaal wat af kan. En die top 10 die wordt hier straks gepresenteerd. En ik ga... Vanochtend bij een paar van die mensen op bezoek. die de moeite hebben genomen. om met een bezuinigingsplan te komen. voor de gemeente Utrecht. Want het moet minder en het kan ook allemaal een tandje minder. Let maar op. Mark Robin, wij spreken jou later. Dankjewel. Tot zo. Tot straks. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal. Kent u dat? Mensen die allemaal naast u zitten te twitteren. <totstuk> <laughs> Telefoons die afgaan in de klas. Leerlingen die op internet zitten met hun smartphone of andere leerlingen... of leraren, treidt er op die manier via social media. Dat gebeurt en scholen en docenten weten zich er geen raad mee. Het blijkt uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij... dat vandaag verschijnt. Kennis over de mogelijkheden van de smartphones ontbreekt. Regels, die zijn er dan vaak weer wel... maar die worden genegeerd of niet gehandhaafd. Ik heb een Blackberry. Samsung Wave. Blackberry. Wat kun je er allemaal mee? Pingen, Twitter, Facebook, MSN. Internet. Kun je dat nou ook in school doen? Ja. Uh, nee, eigenlijk moet die uit in de les, alleen daar houdt niemand zich aan. Leerkrachten die zien het wel zien, doen er vaak gewoon niks aan. Iedereen belt, sms, pingen, internet. Mag het officieel? Officieel niet, alleen buiten de school toch? Ja, en in de aula. In de aula. Maar je zegt toch, dus is het heel duidelijk wat de regels zijn? Nee. Bij ons op school niet. Eigenlijk zegt ze er ook niks meer van. Alleen als je telefoon toets afgaat, dan, uh, dan, dan word je ja, word ingeleverd en dan ben je een dag kwijt. Dat kan je ophalen bij de coördinator. Is dat een ping? Dat is een ping. Beschrijf mij dat nou eens. In de klas zit dan iedereen maar met nou. zijn telefoon? Nou, ik uh, heb meestal wel gewoon een tas of een boek op tafel. En natuurlijk doe ik gewoon achter mijn boek, al zit de leraar voor mij. Maar iedereen, als je om je heen kijkt, zie iedereen wel met uh, blackberry op zijn schoot of onder de tafel of zo. Als je verveelt, dan ga je er wel iets doen. Ja, ik slaap anders, ja, als ik me verveel. Ja, ik heb eigenlijk altijd veel muziek aan. Om dan dat wel rustig wel. te kunnen werken en dat mag wel. Zie je ook leraren die denken: wat moet ik er nou mee? Ja. Sommigen. Maar ja, die zeggen er dan ook niks van. Die hebben uh, ze dus dus van, laat maar gaan. De helft die zit zelf ook gewoon met hun eigen mobiel. Geven eigenlijk niet het goede voorbeeld? Nee, dat nee. klopt. Dus dan volgen wij het ook niet. Vind je nou eigenlijk dat het kan, een mobieltje in de les? Ja, eigenlijk moet het niet kunnen. Eigenlijk moet je gewoon... 50 minuten heb je mijn les. Je moet gewoon 50 minuten kunnen concentreren. Maar ja, ja maar dan les... als ze, als ze ja, een verhaal les. vertellen... en uh, hun eigen levensverhaal er tussendoor gooien... dan ga je gewoon vervelen. En dan ga je maar op MSN praten met iemand. Ja, ik vind het eigenlijk ook niet kunnen, want je zit toch op school om wat te leren. Zou het nou ook gebruikt kunnen worden in de les dat ze zeggen, zoek nu op, op internet, op je telefoon? Ja, dat zou kunnen. En dan kun je het gewoon makkelijk opzoeken. Je leert er zelf dan ook nog van om het goed op te zoeken. Dus eigenlijk zou het goed zijn als scholen een beetje leren ermee om te gaan? Ja. En tot die tijd, gewoon uit die mobiel? Nee, gewoon aanhouden, stiekem doen, achter je boeken. Je kijkt er heel ondeugend bij. Ja, dat dus heb ik vier jaar lang gedaan. En nu bijna geslaagd. Ja, hoop ik dan maar. Middelbare scholieren en hun mobieltjes. Hoorde Jessica van Spengen. Met een reportage daarover. En meer daarover na zeven uur. Het NLS Radio 1 Journal. ADO Den Haag heeft een startbewijs verdiend voor de voorronde van de Europa League. De ploeg van John van der Brom verloor gisteren met 5-1 van FC Groningen... maar had in Den Haag met 5-1 gewonnen. Dus moesten strafschoppen de beslissing brengen en daarin was ADO de sterkste. Na jaren afwezigheid eindelijk weer Europees voetbal in Den Haag. Het vuur brandt dan ook van binnen bij Lex Immers. Ja, een hele stapel brandt er van binnen, ja. ja. Het, is, uh, het is heel... Uh... Ja, moet ik het, zeggen, het is heel bijzonder dit, dat ik dit hier zo kan meemaken. Mijn vader vroeger op de tribune stond uh, ja, dat ik één jaar was en dat hij naar Europese wedstrijden van ADO ging. En, uh, ja, dat ik nu hier sta en dat ik nu Europa heb gehaald. Ik denk dat heel Den Haag op zijn kop staat. Voor FC Groningen trainer Pieter Huistra waren de druiven zuur. Door het spelverloop kreeg FC Groningen onverwacht toch nog kans op dat Europese ticket.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 ja, dan kun je het niet forceren. Dan is, uh, de penalty's zijn dan een loterij. Aan ja, Den Haag voor het eerst sinds 1987 weer Europa in. Nou, dat betekent dat Van den bom volgend jaar ook nog werkzaam is in de Hofstad. Ja hoor, zeker. Zeker nu Europees voetbal heb uh, gehaald. En, uh, dat, is, uh, ja, dat wil ik wel heel graag meenemen. Ik heb daar spelen meegemaakt. Dat is echt iets bijzonders. En, uh, op zo'n manier het halen en dan uiteindelijk zo meteen het, uh, het kunnen en mogen spelen. Ja, daar wil ik wel als trainer onderdeel van zijn. Ja. Excelsior mag het volgend seizoen nog een keer proberen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen op eigen veld met 4-2 van Helmond Sport. Die uitslag was voldoende na de 5-1 zegen de eerste wedstrijd. Dat is uiteindelijk een mooie afsluiting van een redelijk seizoen voor trainer Alex Pastoor, die volgend seizoen bij NEC de septa zwaait. Nou, ik vind het geweldig om te zien, want de jongens die, uh, zijn het hele jaar zo leuk en zo goed geweest. En uh, ja, dat je het dan voor elkaar krijgt, ja dat. Geeft je zeg maar inhoudelijk een boost, maar ja, je bent af en toe net een mens, dus dat roert me wel in. Ook VVV uit Venlo heeft zich verzekerd van nog een seizoen in de Eredivisie. Na de 2-1 zegen in Zwolle afgelopen donderdag... kon VVV gisteren in eigen huis met grootste moeite een 2-2 gelijk spel uit het vuur slepen. Tot opluchting van de doelman van VVV, Dennis Gentenaar. Eigenlijk wat, wat er nou gebeurde, eigenlijk, dat, uh, daar had ik eigenlijk op gehoopt uh, in de wedstrijd. Dat, dat, uh, dat je toch nog uh, met een count of zo... Uh, ja, met zo'n moest en met zo'n zo snelheid dat je dan nog uh, eruit kan komen en dat je een keer zeg maar een, dat je 2-2 kan maken. En eigenlijk, wat, uh, ja, het gebeurde gewoon en dat is eigenlijk ongelooflijk. Roberto Contador heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de ronde van Italië gewonnen. Spaanse wielrenner, die eerder in 2008 al de beste was... had de roze leiderstrui vanaf de tiende etappe om de schouders. Hij stond hem ook niet meer af. Italianen Scarponi en Nibali eindigden op flinke achterstand als tweede en derde. Steven Kruiswijk eindigde, ook tot zijn eigen verbazing, als negende... op ruim 13 minuten van Contador. Nou, ik had wel vertrouwen in dat ik een goed niveau had. Maar uh, ik kan niet verwacht inderdaad, dat ik uh, berg op... Uh... Met die renners uh, die toch al verschillende uh, rondes hebben gewonnen. En uh, ook in de klassementen hebben gereden dat ik uh, daar zo lang uh, bergop uh, bij kan aanklampen. Joran Martina heeft bij het FBK Games in Hengelo een Nederlands record gelopen op de 100 meter. De sprinter uit Curaçao, die vanaf dit jaar voor Nederland uitkomt, eindigde als tweede in 10 tien en 10 seconden. De winst in Hengelo was voor oud-wereldkampioen Kim Collins in 10 en 5 seconden. Baskus ballas van Leiden zijn kampioen van Nederland geworden... in de zevende wedstrijd van de play-offs. Tegen Groningen won het team van coach Toon van Helfteren... na drie verlengingen, dat was nog nooit voorgekomen, met 96-95. Het is voor het eerst sinds 78 dat Leiden de titel verovert. Van Helfteren weet nog niet precies wat dat betekent voor zijn club. Ja, ik denk dat, uh, dat het eerst even moet echt bezinken de komende weken. En ik zie mezelf al van de zomer lekker... Uh, we gaan een aantal weken naar Frankrijk. Ik, uh, ik heb tegen mijn vrouw al gezegd... als het zover komt, dan lig ik daar zes weken... met die medaille op mijn buik op het strand. En, uh, maar rij, uh, Maar dat, dat, moet, dat zal moeten bezinken. Moet, Judoka <lacht> Edith Bos heeft het Grand Slam toernooi in Moskou gewonnen. 31-jarige Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram... rekende in de finale af met de Japanse Tashimoto. Dat is de nummer 4 van de wereldranglijst. Radio 1. Het NOS-journaal.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 17 kilometer file in Nederland op dit moment. Wat opvalt is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Eurmond en Roosteren, daardoor 6 kilometer. Bij Roosteren is de weg dicht. Verkeer voor Breda kan omrijden via Antwerpen. En voor Eindhoven via de borden U15. De beurs wacht natuurlijk niet op U. Daarom zorgt Binke voor dat u overal en altijd kunt beleggen.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 Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De mediaboxen breken door. De kastjes die je kunt aansluiten op je televisie om naar internetkanalen te kijken. Ze worden snel populairder. Ook de toppers, die afgelopen weekend concerten in Amsterdam Arena gaven, worden ingezet om de kastjes aan de man te brengen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ontdekte dat ze zelfs een eigen internetkanaal hebben. René Froker, tussen de repetities uh, even door. Is René een altijd wel gek van uh, nieuwe ontwikkelingen? Ja, ik ben wel een gadgetsman. Ik ben een beetje een Apple freak. Ik ben een beetje van, uh, van echt het laatste snufje dat uitkomt. En dat is natuurlijk, mijn vak is natuurlijk onontbeerlijk. En daarom vind ik het ook leuk om, uh, om uit te wisselen met, met vriendjes. Van Heb jij dat al? En heb jij dit al? En, dus dat werkt, uh, ja, dat werkt wel. En die MediaBox, die heb jij heel thuis staan? Ja, ik heb er een thuis staan. Ja, het is uh, ongelooflijk wat het allemaal kan. En wat kun je er allemaal mee? Nou, behalve koffie zitten alles. Ja, ik bedoel, als jij, als jij op internet wil, je wil, uh, je wil gelijk televisie kijken. Uh, je, kunt er, uh, je kunt er dingen mee kopen van het internet tegelijk af. Het is, je, hebt, je hebt alle zenders die je maar wil hebben. Het is eigenlijk uh, oneindig wat daarin zit. En je kunt zo'n box ook gebruiken voor de toppers. Ja, absoluut. De afgelopen keer hadden we toevallig uh, hebben we de finale van de vijfde topper gehad. En die werd al uitgezonden bij UPC. Ja, en dat was voor ons wel een doorbraak natuurlijk. Want eigenlijk had je dan je hebt gewoon je eigen televisiezender. En door de, door de applicaties ook te volgen op je telefoon natuurlijk. En, uh, ja, zijn we, zijn we gewoon de hele dag te volgen. Dat is wel een, een wereldse doorbraak natuurlijk. En meneer Froker, daar kunt u geld voor vragen. Nou, ik niet. <laughs> maar de mensen, die, de mensen die daarvoor staan wel natuurlijk. Ja, het is gewoon een, een, een nieuwe doorbraak voor ons. Ook om, om je weer te laten zien op andere, op andere fronten. Dus niet alleen met optredens. Nee, wat kan ik dan zien? Hoe René Vroge zijn tanden poetst. Als we dat erop zetten, wel ja. Als wij daar programma's voor maken, we, we, we werken nu heel nauw samen met, uh, met 5 minuten.tv. Daar, daar komt binnenkort ook René Vrogen.tv onder. En daar worden weer programma's voor uh, gemaakt die, uh, die met René Vrogen te maken hebben, maar ook met René Vrogen zijn hobby's, zijn werk. Uh, alle dingen daaromheen. En wat zijn die hobby's? Uh, gadgets. <laughs> ik, heb, ik heb heel veel hobby's. Sport, voetballen ben ik gek op. Uh, ik ben natuurlijk gek van muziek. Dus er komt, uh, waarschijnlijk komt er ook een muziekprogramma in. Uh, we zijn bezig met een lifestyle programma. En eigenlijk alles wat mijn leven behelst... is daar een markt voor. Weet ik niet. Dat gaan we allemaal uitzoeken. En dat is het leuke. Maar wat wel weer heel erg leuk is, en dat, dat zeker ook weer met de jukebox... is dat, is dat het interactief is. is dat je, en de dingen die ik eventueel kan laten zien... of de dingen waar ik gebruik van maak... Die kun, je dan, die kun je dan rechtstreeks naar kijken. Dat zijn dingen waar ik... daar word ik toch wel stil van. En enthousiast. Ja, ik, ik vind het gewoon te gek. Weet je? Je, je, moet, je moet bijblijven. Je moet luisteren naar uh, wat, de techniek, uh, wat de techniek brengt. Wat ik ook heel belangrijk vind... de jukebox is ook ongelooflijk makkelijk te bedienen... En wij roepen altijd maar tante Annie het Assen. Die moet gewoon een, een afstandsbediening krijgen. En dan moet er moet gewoon een paar knoppen op zitten... zodat zij weet dat het werkt. En hoe het werkt. Na dit weekend zijn al die toppersconcerten weer voorbij. Ja. Maar dan kan het in de huiskamer dus uh, vrolijk doorgaan. 100%. procent. Ja, zeker weten. Want wat komt er uh, in die box te staan van dit weekend? Vijf minuten uh, zendt allerlei hoogtepunten uit... van, van degene wat, we, wat wij nu aan het doen zijn. Dus de backstage, als je wat meer wil weten over de kleding... als je wat meer wil weten over... Uh, de logistiek, als je meer wil weten over het geluid. Daar kun je namelijk ook van leren en kun je ook van zien hoe wij zo'n show in elkaar zetten. Het duurt nog een paar uur, hè? Voordat de voorstelling begint. Ja. Wat, wat ga je nou nog doen? Ik Ga eerst even eten? Dan ga ik even lekker, uh, word ik lekker gemasseerd. En dan uh, wil ik een uh, kleine twintig minuten even gaan liggen. En dan even iedereen uit de kamer, gewoon even, helemaal alleen. En dan, ja, ongeveer een uur van tevoren zitten capsteren en uh, make-up. Het nadeel is van als je ouder wordt dat je steeds meer tijd bij de make-up nodig hebt. <laughs> Er worden dan langere bijdragers via de Mediobox te bekijken. Over die toenemen toenemende populariteit. En Jeroen Schutheiser hoort u meer later deze uitzending. Door naar het voetbal. Een krankzinnige ontknoping in de strijd om Europees voetbal. Aden Den Haag lijkt wel voor elkaar te hebben eigenlijk na de 5-1 zegen van donderdag tegen FC Groningen. lijkt op rozen te zitten. Groningen was dit keer met 5-1 te sterk. Precies andersom dus. En dus moesten de strafschoppen de beslissingen brengen. En daarin was Ado de sterkste. En dus gaat de ploeg voor het eerst in 24 jaar Europa weer in. 12.000 mensen stonden bij het stadion in Den Haag te wachten om hun helden binnen te halen. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Marco Visser heeft het vanochtend over bezuinigingen die de gemeente treffen. En dan hebben we het nu eens niet over de sociale werkplaatsen en de waar, jongens. Marco Visser. maar waarover dan wel? Nou, gewoon over de keiharde bezuinigingen. waar de gemeente naast al die extra verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt, uh, over zich heen krijgt. Gemeenten moeten gewoon geld. Besparen, Ons menzunig. En uh, er moet wat af. En uh, ja, de indruk in Utrecht bestaat dat dat ook nog wel kan. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Iedere gemeente overigens, die heeft zo zijn eigen manier... om uh, die bezuinigingen in te vullen. Ik geloof dat ze in Rotterdam zelfs een paar bosdagen hebben georganiseerd. Om eens eventjes helemaal uh, los van de stad... Te, uh, vrij met de benen op tafel te kunnen nadenken over hoe moet dat nou. En Utrecht, ja, Utrecht heeft uh, haar inwoners uh, ingeschakeld via internet. Mensen konden, uh, konden met internet ideeën komen van waar kan het geld nou vandaan komen. En um, ja, daar zijn dan geloof ik 2000 bezoekers op die website geweest. Dat is natuurlijk voor een stad als Utrecht... met uh, 330.000 inwoners een beetje weinig. Maar goed, uiteindelijk heeft dat dan toch 79 ideeën opgeleverd. En daar is nu een top 10 van samengesteld. Die heb ik hier voor me. Er staan een paar interessante dingen in. En die top 10 die wordt straks in het stadhuis van Utrecht gepresenteerd. En op nummer 4... Zie ik het idee van Diederik van Dort? Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat, bent u tevreden met de vierde plaats? Ja, ik vind het heel erg leuk dat ik zo hoog ben geëindigd. Normaal is het net niet, maar in dit geval vind ik de vierde plaats heel mooi. Ja. ja, u doet gewoon helemaal mee, hè? u zit gewoon in die ja. lijst. Vertelt u eens even over uw idee, u heeft het bedacht vanuit uw professionele achtergrond. Hè? Ja, dat klopt. Ik help organisaties bij het opzetten van flexpools en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers en het vergroten van de mobiliteit. Want u bent, hoe noem je dat, een loopbaanadviseur? Ja, loopbaanadvies doe ik ook, maar ik ben vooral adviseur van bedrijven op het gebied van uh, inzetbaarheid en mobiliteit. En dan kijk je naar zo'n gemeente als Utrecht. U woont in Utrecht, we zijn hier in Utrecht. En wat voor inspiratie had u toen? Nou ja, kijk, ik heb dat natuurlijk wel vanuit mijn eigen, uh, uh, he, vanuit mijn eigen werk uh, zeker bedacht. Uh, tegelijkertijd uh, weet ik dat er uh, in gemeentes uh, uh, heel veel mensen werken. Uh, maar dat je die mensen niet altijd nodig hebt. Dure mensen ook, hè? specialisten. Specialisten. Bijvoorbeeld stedenbouwkundigen of zo. Exact, en die zijn soms uh, uh, moeilijk te krijgen. Uh, dus dan dus zou het handig kunnen zijn om dat samen met andere steden, om daar een pool voor op te zetten. Dat, Eerst te kijken om welke functies gaat. het. En als je daar voor een pool op zet, dan kan je ze eh, veel efficiënter inzetten en hoeven ze niet in te huren. Want dat gebeurt dus nu, vooral bij bepaalde projecten, dan worden mensen ingehuurd voor een, een x bedrag. En u, uw idee is eigenlijk, als je dat nou samen met een aantal gemeenten die mensen gewoon in dienst neemt. Zouden die mensen dat eigenlijk zelf willen, denkt u? Nou, kijk, die mensen zijn al bij gemeentes in dienst. En ik denk dat ze het zeker willen, omdat ze daarmee de gelegenheid krijgen om ook eens een project in een andere stad uit te voeren. Dan kunnen ze hun ervaring en kennis meenemen. En dat leidt voor gemeentes natuurlijk ook tot kruisbestuiving. Dus ik denk dat het heel erg interessant is. Dat is het enige gedeelte van uw idee, want daarnaast heeft u ook naar de, de ambtenaren, zeg maar, de mensen die in dienst van de gemeente zijn gekeken. Nou ja, kijk, dat is eigenlijk um, het mes snijdt aan meerdere kanten. Want ook voor de medewerkers, zoals ik net zei, is het heel interessant. Want zij kunnen hun inzetbaarheid daarmee vergroten en ze zijn daarbij ook weer aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. U zegt eigenlijk, de gemeente Utrecht moet soepeler met zijn personeelsbestand ook omgaan en daar kan wel wat af. Ja, ik weet niet precies of er wat af kan, Nou, ongetwijfeld, uh, uh, ja, ongetwijfeld zal er wat af kunnen en zal er ook wat af moeten. Want anders kom je niet aan uh, uh, de gewenste bezuinigingen. Maar um, uh, zo'n bedreiging biedt ook kansen, dat is mijn filosofie. Want medewerkers uh, zijn nu ook wel gedwongen om na te denken, wat uh, wil ik en wat kan ik? Uh, nou, en daarvoor is zo'n uh, flexibele pool natuurlijk ook een heel interessant uh, uh, ja, uh, zeg maar platform waar mensen aan deel kunnen nemen. Nou, uw idee is overgenomen door de gemeente Utrecht. U staat op nummer 4. Ik ga straks even naar de wethouder om te vragen hoeveel, uh, hoeveel er af kan met, met, met uw idee uh, in de achtergrond. En dan zien we elkaar misschien straks nog op het stadhuis, hè? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Bij de presentatie van de top 10. Diederik van Dort. hartelijk dank. Dank u wel. Straks maar eens eventjes naar Limburg. Eén dag met tropisch weer vandaag. Uh, en dan ook nog op één specifieke plek. Straks meer erover. Ik moest eventjes even naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Erwin, goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe goedemorgen. op de weg? Ja, ik blijf even in Limburg, want door technisch onderzoek... na een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven afgelopen nacht... is de weg bij Roosteren nog steeds dicht. Er staat 8 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. Voor de richting Breda eh, en verder kunt u via Antwerpen omrijden. En voor Eindhoven volgt u de borden U15. De verwachting voor de, vanochtend is een normale ochtendspits... met een totale lengte van ongeveer 160 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De angst voor de EHEC-bacterie in Duitsland... raakte ook de Nederlandse komkommerkwekers. En hard ook. Kwekers exporteren dagelijks honderdduizenden komkommers naar Duitsland. Maar die export is helemaal stilkomen te liggen. Verslaggever Menno Reemeijer was bij Koos de Vries... een van de grootste komkommerkwekers in Nederland. Onafzienbare rijen, planten, komkommers, enorme kassen... In Erika, Drenthe, hoeveel worden hier nou verbouwd? Nou, we hebben 124.000 vierkante meter. Er staan ongeveer 200.000 kokommerplanten. En op jaarbasis dan produceren we zo'n beetje 3,24 miljoen kokommers. Dus dat is zijn een heleboel. Ja. En zo hangen hier. Die zijn, zijn die al rijp?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 nu even niet. Duitsland, ligt het stil? Ja, het ligt helemaal stil, ja. Tenminste, als ik uh, onze vertegenwoordigers, onze verkopers van de company moet geloven... dan uh, zijn er donderdag en vrijdag en zaterdag weinig bestellingen Af en om vrijdag en zaterdag al helemaal niet. En de verwachting is dat het begin van de week het ook niet zal gebeuren. Ja. Hoeveel levert u normaal gesproken in Duitsland? Nou, rekenen we erop dat nu ongeveer 70% van alle kommers die we nu produceren in Nederland, dat die naar Duitsland gaan. Dat zullen er toch tussen de 20 en de 25 miljoen per week zijn. Ja. En voor u zelf? Nou, wij produceren nu op dit moment tussen de 700.000 en 800.000 komkommers per week. Per week. Ja, en dat gaat dan 70% van naar Duitsland? Ja, ja, globaal gezien wel. ja. ja. Dan ben ik heel slecht in het hoofdrekenen, maar dat kost heel veel geld. Dat kost heel veel geld. Normaal moet die 800.000 kommers die zullen toch tegen de 200.000 euro per week op moeten brengen. En als het 10% van uh, dit, deze week zal zijn, dan kun je wel uitrekenen wat het kost. Ja. Ton per week meer is ook wij. Ja, tot rond de anderhalve ton per week. Daar moet je op rekenen. Ja, hoe lang houdt u dat vol? Als het echt uh, richting een half miljoen tot 700.000, 800.000 euro wordt. Uh, ja, dan, uh, dan, moet, dan is de vraag of we, dat kunnen, uh, of we dat kunnen dragen. Dan hebben we het over vijf à zeven weken. Ja, maar ik, ik ja. verwacht. Ik hoop gewoon dat het met een paar dagen uh, bekend wordt dat, uh, dat het niet op de komkommer zit. Maar iedereen denkt. Als een komkommer zien, oeh, naar mijn koppassen. Ja, dat denkt men nu op dit moment wel. Maar er is helemaal geen aanleiding toe. Maar het is aan ons om te bewijzen zeg maar, dat onze komkommers gezond zijn. En daar zijn we heel druk mee bezig. Alle, alle tuinders in Nederland, worden, alle bedrijven worden, worden onderzocht. Of er een besmetting is van het EERC-bacterie. Dat komt, aankomt de dinsdag, komt het, wordt het bekend. Dan zijn die onderzoeken al afgerond. En voor Duitsland is het gewoon heel erg belangrijk om te kijken, zeg maar, waar zit het dan wel? En dan staan we loods verder zijn allemaal gele bakken en daar liggen ze dan in. Deze, deze moeten dus verpakt worden uiteindelijk. Deze moet verpakt worden, ja. ja en deze zijn goed. Die, kan ik hier een hap uitnemen? Hier ja, kun je rustig een hap uiten. Als, als je zo'n komen koopt in de winkel, dan, ga je, dan was je hem even af. En dan kun je hem met schillen en al kun je hem rustig eten. Ja. Ja, maar nu wat gaat adviseren om op te schillen, nou, dat vind ik ook goed. Ja, maar het is niet nodig om... Hier zit niks op. Ja. Ja, dit, dit is gewoon gezonde koel. Ja, ik zit hier te kijken naar werkelijk maar oneindig veel van die ja, oranje pakken waar ze allemaal in zitten. en het, Ik zie ook daar allemaal dozen. Waar worden ze morgen verpakt? Gaan ze ergens? Hè? Nou, dan moeten we nog wachten. Morgen vroeg zullen we eerst contact zoeken met onze verkopers om te kijken van waar we ze in moeten verpakken. Nu is er geen vraag. We weten niet waar we ze in moeten verpakken. en uh, Het zit er dik in dat heel veel is van, uh, van, van de Nederlandse tuin, dat toch uh, gestort gaan worden en dat ze, dat ze gewoon weggegooid moeten worden. Ja, dat doet ze. En, doodpijn, en ja. dat, dat moet niet te lang duren. Dat moet niet te lang duren. Dan, uh, dan hebben we echt een probleem. Dus we moeten gewoon zien dat, dat, dat we de handel op gang krijgen. En dat, dat begint bij, bij zoeken waar die E. coli uh, bacterie, waar de besmetting zit in Duitsland. En als we dat maar weten, dan kunnen wij wel aantonen dat we ons, uh, ons product betrouwbaar is. Want de vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard, hè? Ja, zo is het wel. Komkommerkweker Koos de Vries beleeft uh, lastige tijden. De export naar Duitsland is helemaal stil komen te liggen. In Duitsland is er vandaag crisisberaad in Berlijn over die EHEC-bacterie en de besmetting daarvan. Er liggen honderden mensen in de ziekenhuizen. We praten er ook over door straks met het Productschap voor Tuinbouw. Want zij zien inderdaad die komkommerhandel instorten. Het wordt vandaag de eerste tropische dag van het jaar. Tenminste in Limburg. Dan wordt het zo'n 28 tot 29 graden. Ook in de rest van het land wordt het weer prima. Eén dag lang, want morgen is het allemaal weer anders. Veel kouder en er gaat ook regen vallen. Even naar Thijs Seelen, weerman in Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een uh, mooie dag voor u, zul ik zomerweer aankondigen? Um, ja, eigenlijk is het uh, best wel bijzonder, inderdaad. De temperaturen zo richting de 30 graden. En uh, ja, stralend zonnig weer. Op zich is het uh, vrij saai uh, voor ons uh, meteorologen. Maar goed, later op de dag is er kans op onweer. Dus uh, ja. kunnen we weer genieten. Maar wat wel bijzonder is, is dat het een dag duurt. Bijna 10 graden warmer dan gisteren. Uh, en bijna 10 graden warmer dan morgen. Dat komt ja. zelden voor, lijkt me. Morgen krijgen we inderdaad weer een uh, koude douche. Dus uh, mensen die echt van deze hitte houden vanmiddag... Uh, die, ja, die moeten maar uh, vandaag inderdaad uh, genieten. Want morgen is het uh, weer voorbij. Ja, vandaag wordt tijdelijk in Limburg lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Lucht die we vanmiddag hier in Limburg inademen. Die was gistermiddag aanwezig boven het noordoosten van Frankrijk. En dan kun je al mooi kijken van ja, hoe warm was het daar gisteren. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld zien aan de Maas. Daar kijk ik daar naar. Daar komt de lucht vandaan die, die daar gistermiddag was. Aan de Maas, bij de bron van de Maas, plateau van Langerij. Daar was het gistermiddag al 25 graden. Nu ligt dat wat, wat hoger, eh, op zo'n 400 of 500 meter eh, boven zeeniveau. Ja goed, wij liggen ook nog wat lager, dus eh, daar moet je nog zo'n 4 5 graden bij optellen. Ja, en dan komt er inderdaad uit op temperatuur zo, zo richting de 30 graden hier in Limburg. Ja, meneer Zeelen, heeft het dan met dat, dat Maasplateau te maken, dat het juist in Limburg het warmst wordt? Nou kijk, vandaag wordt inderdaad de lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Dus ik kijk eigenlijk waar de lucht gisteren aanwezig was. En ja, dat, dat is de, vandaag dan toevallig in die hoek. Maar bijvoorbeeld voor het westen en noorden van het land. Als je daar kijkt waar de lucht vandaan komt. Ja, die was gistermiddag aanwezig boven het noordwesten Frankrijk. Daar dat, aan de oceaan. Dus daar is de lucht een stuk minder warm. En je ziet nu ook in Nederland in het westen en noorden van het land. Er komt veel laaghangende broking voor. Daar is de lucht ook veel vochtiger. En dat, vandaar dus dat we daar beduidend lagere temperaturen hebben dan hier in Limburg. Maar heeft het met de, met de bodem te maken ook in, in Limburg? Ja, ook dat. Het is, we zijn bezig aan een kerkdroog voorjaar. Zelfs bijna recorddroog. We hebben wel heel lang metingen in Maastricht. Als we kijken naar de maanden maart tot en met mei. In Maastricht was het uh, alleen in 18, daar komt die, 1875 oh. en 1893 hm. nog iets droger dan dit uh, voorjaar. Extreem droog en ja. Uh, recordzonnig. Ja, de grond is hier keurig droog, vooral ook de zandgronden. En met die zon erbij warmen die extra sterk op. En daarmee wordt de lucht ook nog extra verwarmd. Dus uh, ja, zo richting de 30 graden, dat zit er zeker in vandaag. Nou, dan kunnen wij u met een gerust hart een mooie dag toewensen, meneer Zeelen. Een saaie dag weliswaar, maar dan maar wachten hm. op het opweer. Hartelijk dank voor de toelichting. Prima. Thijs Helen Het NOS Radio 1 Journaal, De ochtendkranten. Het mes in de zorg is de kop vandaag in de Telegraaf. Het kabinet gaat flink korten op de persoonsgebonden budgetten. Zelfzorg inkopen is er straks niet meer bij voor 90% van de mensen... die nu van zo'n persoonsgebonden budget gebruik maken. Het voorstel wordt overmorgen in de ministerraad besproken. Het plan betekent dat zo'n 120.000 mensen... die nu gemiddeld zo'n 12.000 euro per jaar krijgen... straks zijn aangewezen op de reguliere zorg. Vastgoedhandelaar Chris Krijpoel eist een flinke schadevergoeding... omdat hij anderhalf jaar lang ten onrechte is verdacht van moord, staat in de Volkskrant. De Openbaar Ministerie dacht dat hij in Bussum een collega had vermoord. Maar onlangs is hij van alle blaam gezuiverd. Hij praat in de Volkskrant voor het eerst over de tijd dat hij verdachte was. De man zegt dat hij door zijn arrestatie en de verdachtmakingen... miljoenen euro's is misgelopen. Veel krantenberichten over het bezoek van oud-president Clinton aan het Friese Achlem. Trouw noemt het plaatsje zo'n typisch Fries dorpje... Waar eigenlijk ...nooit iets gebeurd. Hm. kerk staat al negen eeuwen op dezelfde terp... ...boerderij netjes langs het dorpsvaart. Clinton staat op een overdekt podium... ...losjes met een hand in zijn zak... ...terwijl de regen met bakken uit de hemel komt. Hij wijft naar het doorweekte publiek... ...dat hem als popster ontvangt. De naam, Achlem, neemt hij ook even in de mond... ...ook al het een beetje als Orklum. Het AD pikt de appeltaart eruit... ...die Clinton zo gewoontjes nuttigt in een café. En hoe Amerikaans ook, hij neemt het restant mee... ...in een doggyback. Dus is ophef in Canada over de beslissing van twee kerstverse ouders... om het geslacht van hun baby geheim te houden. Daar schrijft het Algemeen Dagblad over. Alleen de verloskundige kent het geslacht van het babytje, Storm. Volgens de ouders is het idee dat de hele wereld moet weten... wat er tussen de benen van de baby zit. Ongezond, onveilig en een vorm van voyeurisme. Overigens is het experiment niet nieuw. Vorig jaar barstte ook in Zweden een discussie los over een seksloos kindje. De ouders vonden het vreed om een kind... een blauwe of roze stempel op de wereld te zetten. Op de voorpagina van de pers een foto van een gemelkkorfde enge hond... Daarnaast de kop, het CDA gaat bijten. Inderdaad, de mouwkorf gaat af, stelt CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe. We doen het slecht in de peilingen... en dus moeten we werken aan een scherper profiel, vindt hij. De harde kern van de partij heeft al een kritische koers ingezet... Ook uh, tegen het kabinet, de VVD, de PVV en Europa. De AD pakt groot uit met een uh, probleem van deze tijd. Kinderen leren namelijk steeds slechter zwemmen. Komt het dat de bezuinigingen leiden tot sluiting van zwembaden... en het afschaffen van schoolzwemmen? En bovendien lukt het auto's niet om tijd vrij te maken... om hun kinderen naar zwemles te brengen. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 1500 ongelukken op het strand... en er is geen hogere wiskunde voor nodig... om te voorspellen dat het er meer gaan worden... zegt de reddingsbrigade in Nederland in het AD. Nog eventjes naar de telegraaf, want uh, Zwolle blijkt er echt teleurgesteld. Uh, Keepersfout is de titel van uh, een stukje over een ballenjongen van VVV Venlo. Die heeft namelijk gisteren aangifte gedaan tegen de doelman van Zwolle, Diederik Boer. Boer sloeg gisteren aan het eind van de wedstrijd de 15-jarige ballenjongen in zijn gezicht. En die is vervolgens met zijn ouders naar de politie gegaan. Nou, je weet het inmiddels, Zwolle kreeg gisteren tijdens de promotie-degradatiewedstrijd vlak voor tijd de gelijkmaker om de oren, waardoor Zwolle niet naar de eredivisie promoveert. Foto's nog in alle kranten van de feestende Barcelona-spelers. Voor op de Volkskrant bijvoorbeeld zitten ze boven in de open bus. En daarvoor de uitzinnige menigte die de winnaar van de Champions League toejuicht. Hoort u ook nog meer over, over Barcelona. En over de FIFA en over Seb Blatter en over Komkommers en over Mladic... die misschien wel binnenkort op het vliegtuig wordt gezet. Als dat zo is, gaan we schakelen met vliegvelden Rotterdam en de gevangenis in Scheveningen.